11 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De meeste EU-lidstaten gaan zichzelf striktere begrotingsregels opleggen om een nieuwe schuldencrisis te voorkomen. Een pact daarover wordt getekend door 25 van de 27 EU-lidstaten. Alleen Groot-Brittannië en Tsjechië doen niet mee, werd bekend op een eurotop in Brussel. De details van het begrotingspact worden uiterlijk begin maart bekend.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 dat de bezittingen van de corporatie door de lage rente minder waard zijn. Corporaties die Vestia eventueel een helpende hand bieden... zijn eigen haard, de Alliantie, Imeren, Portaal en Woonstad. De Belgische premier Di Rupo praat volgende week... met de werkgevers en de werknemers in zijn land. Aanleiding is de 24-uur-staking die vanavond werd beëindigd. Het openbaar vervoerlag plat, ziekenhuizen draaiden weekenddiensten... en het vuilnis werd niet opgehaald.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het min 2 graden. Binnen zit Rob Tripp. De koningin is dus jarig morgen. Ik zag in de NRC vanavond een groot stuk met vijf aanwijzingen voor... en zeven aanwijzingen tegen... waarom ze binnenkort bekend zou maken dat ze gaat aftreden. Ik kan me zomaar voorstellen dat ze er zelf horend dol van wordt... van al dat speculeren... Daarom van ons, nu alvast een cadeautje voor de koningin. We gaan het er vanavond helemaal niet over hebben. Goedenavond en welkom bij Het Oog op maandag. Ja, en waar gaan wij het dan wel over hebben? Over een Britse lord die een voettocht maakt van Olympia in Griekenland naar Londen. Met als doel een alomvattend wereldwijd vredesbestand straks tijdens de Olympische Spelen. Daar kan de bevolking van Syrië niet op wachten. Daar moet het geweld nu stoppen, vinden heel veel landen. Maar wat vinden de Russen eigenlijk en waarom gaan die zich ermee bemoeien? Daar gaan we het ook over hebben. We blikken vooruit op twee grote debatten... die deze week de toon zullen bepalen in Politiek Den Haag over ons pensioen en onze AOW, en de vraag wat doet roem met je? Of moet de vraag zijn wat doet een scheiding met je als je kind bent? Over die twee vragen praat ik met Robert Vuysje. Staan centraal in zijn nieuwe boek Beste Vriend, dat donderdag verschijnt. En levende muziek vanavond hier bij ons, Beatrice van der Poel en Marcel de Groot. Maar eerst het belangrijkste nieuws van... Maandag 30 januari. De Rotterdammers zijn het helemaal zat. Alweer werd de havenstad door een grote stroomstoring getroffen. Een minuutje of kwart voor drie uh, viel de licht uit. Alles viel in één keer weg, de stroom was uit. En uh, ik had gelijk vermoeden dat het uh, helemaal mis zou zijn... Uh, na de ervaringen van vorige week in Schiebroek. Het is voor de derde keer in korte tijd dat de stad zonder stroom kwam te zitten. Dat ging gepaard met groots en met kleinlijt. De telefoon opladen. Want die was leeg, maar dat ging niet. De gemeente Rotterdam wil van netbeheerder Steden nu wel eens weten hoe dat allemaal kan. Op straat wordt er al druk gespeculeerd. Met het uh, privatiseren van het stroomnet en alles schijnt het wel vaker voor te komen tegenwoordig. 40 jaar was de Wenkebachweg en dan zijn we in Amsterdam hun onderkomen. Maar na een lange onteigeningsprocedure moesten de Hells Angels in Amsterdam hun clubhuis sluiten. Ik, nou, ik ga nou naar huis of we gaan even naar de kroeg. Ik zie het wel. Het werd meteen gesloopt, de gemeente staat te popelen om te gaan bouwen. En dan uh, komt hier een echte Amsterdamse wijk. Dus uh, nou ja, met wat, wat je in Amsterdamse wijk verwacht, wonen, werken, caféetje. waarschijnlijk komt op deze plek een, uh, een parkje. Als het aan minister opstelt te licht... krijgen motorbenders nergens meer voet aan de grond. Zijn volgens de bewindsman broeinesten van misdaad. Het gaat dan om afpersing, het gaat om intimidatie... het gaat om drugshandel, het gaat om geweld. Uh, zelfs een poging uh, tot moord... De regeringsleiders zijn het op de zoveelste eurotop eens geworden... over de aanpak van de werkloosheid en het scheppen van banen. Een prima resultaat volgens een immer positieve premier Rutte vanuit Brussel. Om snel extra economische groei los te trekken. En dat kan in Europa, want er zijn nog ontzettend veel mogelijkheden... om de economie sneller te laten groeien. De temperatuur daalt. En dat betekent maar één ding in Nederland. De schaatskoorts stijgt. Maar het nachtvorstje is nog niet genoeg. Het is nog een beetje patleren, hè? Er is sneeuw op. We moeten nog een beetje geduld hebben. dus. Het is nog niet hard genoeg voor ons. Er moet nog uh, wel een paar nachtjes vries. Maar het ziet er wel goed uit. Want wij verwachten dat het weekend wel open gaat. Grote delen van het land ligt er wel een aardig laagje sneeuw. En dat betekent in ieder geval pret voor de schooljeugd. Sneeuwballengevechten met maar één belangrijk doelwit: mijn meester. En u hoort het ook net in het nieuws. Amerikaans regisseur John Rich is overleden. Hij regisseerde onder meer beroemde tv-series als Mr. Ed, All in the Family en The Twilight Zone. A horse is a horse, of course, of course And no one can talk to a horse, of course That is, of course, unless the horse is the famous Mr. Ed The Dick Van Dyke Show Boy, the way Glenn Miller played Songs that made the hip parade Guys like us, we had it made Those were for, for the, the dead Your next stop The Twilight Zone. En dat was het nieuws vandaag op Radio TV. Ja, mooi. Brengt ons bij het nieuws van morgen in de krant, althans uh, vanmorgen. Ewoud de Jong. Ja, internetgiganten als Google, Microsoft, PayPal en Facebook... hebben een pact gesloten om e-mailverkeer beter te beveiligen. Daarover schrijft de Telegraaf morgen. De bedrijven willen een nieuw soort e-mail-authenticatie invoeren... waarmee voorkomen moet worden dat zogeheten phishing-mails... in de inbox van gebruikers terechtkomt. Phishing, dat is een techniek die door internetcriminelen wordt gebruikt... om inloggegevens van consumenten af te troggelen. Ze doen dat door zich in e-mails voor te doen doen als de betreffende internetdienst en vragen dan om de inlognaam en het wachtwoord van de consument. Vooral mensen die internetbankieren worden met dit soort phishing-mails bestookt. Met het nieuwe technologiestandaard moeten maildiensten als hotmail en gmail kunnen zien... of een e-mail ook daadwerkelijk van de geregistreerde zender afkomstig is. Nadeel van het systeem is dat bedrijven zich moeten aansluiten bij de organisatie... en de techniek ook moeten gaan gebruiken, schrijft de Telegraaf. Verschillende websites melden dat deze techniek eerder is voorgesteld. Met deze groep zou grote bedrijven het eindelijk eens echt kunnen lukken om er wat aan te doen. In trouw een opmerkelijk verhaal over een nogal heftige vorm van natuurbeheer. Het wordt verteld vanuit het perspectief van de man die zijn hond altijd uitlaat... in natuurgebieden Maashoorts, eh, tussen Os en Uden. Maar dat kan niet meer. Het gebied lijkt getroffen te zijn door een verwoestende orkaan. Over meerdere hectares zijn honderden bomen ontworteld. Stammen zijn zelfs op vijf meter hoogte als luciferhoutjes afgeknapt. En toch is er van natuurgeweld geen sprake... De bomen zijn allemaal marginaal met wortel en al omgeduwd of afgeknipt. Ecologisch adviesbureau Ecoplan wil met deze wat ze noemen gestuurde storm... zo is hij echt gedoopt, de operatie het bosgebied openmaken. Deze schade had ook door een echte storm aangericht kunnen worden, is de uitleg... Volgens Ecoplan wordt het huidige rampgebied heel mooi... als tussen de stapels wortelkluiten, aarders, stammen en struiken... zich paddenstoelen en insecten gaan vestigen. En het gebied zal fungeren als een corridor voor libellen, hazelwormen en vlinders... die van de ene naar de andere heide kunnen trekken. Ja, en de mens dan, vraagt de honden uit later zich af. Het was hier al zo mooi. Waarom moesten de ecologen er met hun vingers eigenlijk aankomen? Zo'n protest staat volgens trouw voor een breder ongenoegen van burgers... die plannen voor nieuwe natuur uitstekend vinden...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 Daaruit reist een beeld op van een hardvochtige werkomgeving waarin met name fractiesecretaris en Tweede Kamerlid Richard de Mos zijn partijgenoten bij tijd en wijle voor rotte vis uitmaakt. En de fractievergadering van gisteren was natuurlijk één grote blamage, schrijft de Mos begin oktober. Ik kondig vast aan dat ik tijdens het fractiebestuuroverleg het dysfunctioneren van bepaalde raadsleden aankaarten. Een van de betrokkenen vertelt dat hij bij iedere fractievergadering het punt discipline bovenaan de agenda laat zetten. Dan krijgt iedereen een preek van Richard. En daarna heeft niemand meer zin in die vergadering. Morgen meer in de Volkskrant met meer voorbeelden. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Wij gaan luisteren naar Beatrice van de Poel en Marcel de Groot. Die zijn hier binnengekomen en die gaan zingen, Beatrice, om te beginnen. De Drenkeling. De Drenkeling. Kompas, je dobber doelloos en tuur dieper in je glas. Golven schuimen als je opkijkt en jouw ogen zijn de mijne kwijt. Draai je langzaam door tussen vaten, lege glazen en wat je eens verloor. Je fluistert in mijn oor. Laat me, maar laat me niet alleen. Laat me, maar laat me niet alleen. Wat je hebben wilt, heeft het zoete je verzeild. Zal je dorst dan nooit verdrinken? Och, zo zal je dieper zinken. Laat me, maar laat me niet alleen. Ik ook mijn glas geleegd en onze lippen afgeveegd. Ach, waarom neem je mij niet mee in jezelf gekozen zee? Laat me niet alleen. Hey, laat me, laat me niet alleen. Prachtig, er is van hoger hand besloten dat wij niet als enkeling gaan klappen in deze studio. Ik doe het in mijn hoofd heel hard. Het is een nieuwe single, hè? Beatrice van der Poel en Marcel de Groot. We spreken jullie straks. Tot zo. Goed, we gaan het eerst over iets heel anders we hebben, over de buitenlandse politiek. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Alain Juppé, probeert steun te krijgen... namelijk bij de VN-veiligheidsraad voor een resolutie over Syrië. Dat lijkt niet echt kansloos, om het zachtjes uit te drukken... omdat de Russen, bondgenoot van Assad, iedere resolutie tegenhouden. Intussen hebben de Russen zelf trouwens aangegeven dat ze willen bemiddelen... tussen de Syrische regering en de oppositie. Robert van der Roer, diplomatiek expert. Goedenavond. Goedenavond. Dag. Um, ja, de vraag is om te beginnen, voordat we het over de Russen gaan hebben. Uh, waarom doen die Fransen dit? Als ze eigenlijk bij voorbaat uh, waarschijnlijk weten dat dat niet echt veel kans maakt. Nou, de Fransen uh, uh, staan niet uh, in hun eentje. Uh, ook uh, Hillary Clinton gaat morgen, net als de Franse minister Alain Juppé naar New York. Want morgen is er een belangrijk event, een belangrijk uh, happening in New York. Dan gaat de Arabische Liga... Gaat de VN Veiligheidsraad toespreken en eigenlijk verslag uitbrengen van wat er de afgelopen weken wel en niet bereikt is in Syrië. En ja, dan komt ook op tafel te liggen. Um, wie is er nu aan zet? Is dat de Arabische Liga of is dat de VN-veiligheidsraad? Daar willen de Fransen bij zijn, daar wil Hillary Clinton bij zijn. En dat wordt een, een belangrijk breekmoment van wat, kijk, als er dan een steun of, of, ja, of een oproep uit die regio komt. van doe iets, help ons, VN. Ja, dan, dan hebben de Russen het nakijken. Want dan, dan, dan krijgt deze zaak meteen vaart. En is dat ook de reden waarom de Russen nu van zich laten horen? Ja, voor de Russen dreigt eigenlijk hetzelfde als. Nou, even. Je kunt de, de verkiezingen bijhalen, en natuurlijk. Want daar hebben we het nog niet over gehad. Over Sarkozy, die vecht voor zijn overleving. En dat geldt in zekere zin ook voor Poetin. Maar uh, in grotere uh, internationale belangensfeer staat er ook wel wat op het spel. Uh, voor de. Uh, Ik die is in zekere zin vergelijkbaar met. Uh, Ja, want hebben die Russen eigenlijk veel ervaring in het verleden... met dit soort bemiddelingspogingen? In dit soort hele gewelddadige situaties? door vanuit Moskou dat ze zeggen ja, misschien zijn sancties toch wel een goed middel... om uh, de, de Syrische regering tot meer redelijkheid te dwingen. En, hoe en dat moet je is vaak dat... het eerste teken van een knieval. Ja, want hoe moet je dat voorstellen? Hè? Dus als uh, Russen willen onderhandelen, willen gaan praten, met wie eigenlijk in Syrië? Dat is een hele goede vraag. Want de oppositie zegt nou, vergeet het maar. Uh, want ja, die zien ook wel de Russen, in, in het huidige Russische regime zit op schoot bij het Syrische regime of andersom... En uh, ja, het is natuurlijk ook uh, redelijk uh, onaannemelijk omdat er gewoon sprake is van pure staatsterreur. En dat is ook weer een vergelijking met, met, met Kosovo en met Lossevich. Je kunt met deze uh, Syrische regering eigenlijk geen zaken doen. En dat maakt, ook, uh, dat maakt ook dat hele Russische initiatief nauwelijks realistisch. Mm. En uh, ik denk ook dat uh, daar zit het, het grote probleem voor de Russen. De, de, er is een enorme, ferme, stevige coalitie in, in Mording, de Verenigde Staten, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland en een zeer groot deel van de Arabische Liga. Dat voelen de Russen het ondersgoed aan en denken van oei, we, we komen straks in de hoek te staan en ja, proberen nu iets... Maar het is uh, vreselijk te laat. En ze zullen vroeg of laat door de bocht moeten, door de pomp moeten, door de knieën moeten. Oké. Okay. Robert van der Roer, dankjewel voor je op. toelichting over de Russische diplomatieke activiteit ten aanzien van Syrië. Goed, we gaan uh, naar Den Haag. Want uh, veel mensen hebben de afgelopen uh, week een brief van hun pensioenfonds gekregen. Waarin met zoveel woorden staat dat de premie omhoog kan gaan en de uitkeringen omlaag. En dat zou dan allemaal nodig zijn om de pensioenen te garanderen. Het onderwerp staat komende week prominent op de agenda van de Tweede Kamer. En daarom blikken we vooruit met Hans Andringa, onze man in Den Haag. Hans, eh, SP en PVV vinden dat de pensioenfondsen zich arm rekenen... en dat ze die uitkeringen helemaal niet hoeven te verlagen. Waarom zijn ze zo optimistisch? Nou, Dat heeft te maken met uh, hoe je als pensioenfonds moet berekenen... hoeveel geld er in kas zit... en hoe lang je alle pensioenverplichtingen kunt nakomen. Het uh, centrale begrip daarvoor... dat zullen veel mensen al wel uh, gehoord hebben de afgelopen periode... is de rekenrente. En die is nu heel erg laag... Uh, er wordt gerekend met zo'n 2,5% uh, rendement. Ja, en dat houdt in, als je dan 30 jaar vooruit gaat kijken... kunnen wij onze pensioenen wel betalen aan al onze deelnemers... dan kom je op een veel lager bedrag uit dan dat je kunt rekenen... met de rekenrente die een tijdje geleden nog werd gehanteerd van zo'n 4%. Dus daarom uh, zeggen SP en uh, VVD... kijk, het probleem is helemaal niet zo groot. Je moet gewoon... Een wat hogere rekenrente nemen. En dat kan best. Want nu is die eigenlijk exceptioneel laag. En je moet rekening houden met een wat realistischer. Uh, rekenrente. is ja, omstreden, want VVD en D66 vinden dat, uh, dat je rijk rekent he, op die manier. Ja, want zij zeggen van als je he, nu maar 2,5% rendement kunt berekenen... je weet niet hoe het in de toekomst gaat. Uh, je kan wel zeggen dat het weer omhoog gaat, maar wie zegt dat? Misschien blijven we wel 10 jaar op 2,5% zitten... en dan worden de problemen eigenlijk alleen maar groter. Ja, maar feit is natuurlijk dat die fondsen, dat die kassen daar goed gevuld zijn. Hè? Het gaat over heel veel geld. Het gaat over heel veel geld. Veel experts zeggen, ja, die Nederlanders... die hebben gewoon het beste pensioenstelsel ter wereld. En er is nu ook heel veel geld. Maar nogmaals, het gaat erom of je het ook over 30 jaar kan bepalen. Maar als je naar dit moment kijkt... dan zegt Paul Ulenbelt van de SP van, er is geld zat. Kijk, drie cijfers illustreren dat. Er zit nu 875 miljard in kas. Per jaar gaat er 24 miljard uit... En er komt per jaar aan 28 miljard aan premies binnen. Ik bedoel, als we geen premies meer innen, kun je nog pak bij het 25 jaar de pensioenen zo betalen. Ja. Klinkt als een klok, Hans, maar klopt dat ook? Nou, als je het op dit moment bekijkt, dan zou het heel goed kunnen, kunnen kloppen. Maar dan vergeet hij er wel even bij te vertellen... dat het echt het moment is dat je dit vertelt. Want uh, de babyboomers die gaan al uh, mas de komende jaren met pensioen. Die gaan dus geld uit die pensioenfondsen halen en ze betalen ook geen premie meer. Dus dan kan je aan twee kanten zien dat er geknabbeld wordt aan uh, die grote voorraden. En dat effect, dat begint nu nog redelijk rustig aan, maar wordt alleen maar groter... naarmate die hele babyboom-generatie met pensioen gaat. Ja, en dat betekent dus, als je dat doortrekt, minder pensioen dus en hogere premies. Ja, uh, nogmaals, als je uitgaat van de situatie van dit moment... kan dat de beslissing zijn. Maar bijvoorbeeld toch wel twee belangrijke partijen in de Kamer... Partij van de Arbeid en CDA, die zeggen... Dit, wordt een, het, dit debat kan je heel scherp gaan voeren, maar uh, ja, die rekenrente van nu van 2,5%, wat is dat eigenlijk voor getal? Ze zeggen dat is een rente, een gemiddelde, dat wordt bepaald op basis van welke landen een zogenaamde triple-E-status hebben. Dus welke landen hebben de beste financiële situatie? Nou, daar zit uh, Nederland nog in, daar zit Finland uh, in, daar zit vooral Duitsland in, maar tot voor kort zat bijvoorbeeld uh, Frankrijk daar ook in. En zeggen deze partijen, het is heel best mogelijk dat aan het eind van het jaar er nog veel minder landen met die hoogste financiële waardering hebben. En dat heeft weer allerlei gevolgen voor die rekenrente. Dus ja, waar moeten we nou eigenlijk precies rekening mee houden? Laten we gewoon nog eens even goed kijken hoe het allemaal is, voordat we nu allemaal rigoureuze maatregelen gaan nemen over premieverhoging, dan wel over het verkorten, het verlagen van de pensioenuitkeringen. En er is nog een tweede punt dat uh, morgen in het debat ook door het CDA zeker naar voren gebracht gaat worden. In uh, de rijke tijden, toen er nog heel veel geld was, toen waren er zelfs pensioenfondsen die gaven geld weer terug aan de bedrijven die daar geld in hadden gestort. En uh, het CDA wil graag van minister Kam weten welke bedrijven dat zijn, want die zouden nu wel weer eens geld in dat pensioenfonds kunnen storten. Dat lijstje is ons al maanden beloofd We en was CDA-comotie over ingediend. En wij vinden dat deelnemers die verplicht geld moesten bijdragen aan het pensioenfonds mogen weten of de geld afgerond is naar het pensioenfonds, naar de werkgever toe. Want bij de fondsen waar dat gebeurd is, zou ik me kunnen voorstellen... dat je, als je moet kijken hoe herstelt het pensioenfonds... je ook eens aan de werkgever kunt vragen van stort hij nog een klein stukje bij. Ja, Pieter omzicht was dat hè, van het uh, CDA. Ja. Hans, en nou zei ik ook aan het begin van het programma... er wordt niet alleen over de pensioenen gesproken in de Tweede Kamer de komende week... maar ook over de AOW-leeftijd. Dat heeft met elkaar te maken natuurlijk. Ja, dat heeft met elkaar te maken. Uh, hoewel het wel twee gescheiden circuits zijn, maar ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden... Want als je bijvoorbeeld zou zeggen... Uh, er is nu afgesproken dat in 2020 gaan de mensen... Uh, die kunnen voor de laatste keer met de 65e met pensioen... maar uh, daarna gaat het één jaar omhoog... en vijf jaar later gaat het nog een jaar omhoog. Nou, Dat scheelt dus niet alleen uh, de overheid geld... maar dat scheelt ook de pensioen geld. Want zij gaan dan een jaar later beginnen... met het uitbetalen van de pensioenen. En mensen die werken een jaar langer door... dus betalen ook een jaar langer premie. Maar andere partijen in de Kamer die zeggen ook... laten we nou niet pas in 2020 beginnen... maar, zie bijvoorbeeld een partij als D66... die zeggen, laten we nou volgend jaar of in 2014 of 2015 beginnen... om al per jaar twee maanden de mensen langer te laten werken. Dan begint dat effect nu meteen al door te tikken. Er komen premies binnen... En er gaat minder geld uit. En dat zou ook al miljarden schelen voor die pensioenfondsen... om hun situatie te verbeteren. Nou, Hoe dat allemaal uitpakt, het hangt van veel zaken af. Niet alleen van het debat van deze week, maar ook van de extra bezuinigingen... die er waarschijnlijk aan zitten te komen. En dus van de financiële ontwikkelingen in de rest van Europa. Oké, okay. Hans Graaf vanuit Den Haag. Dankjewel. Hier, vanuit deze studio, we hebben... Live muziek vanavond, Beatrice van der Poel en Marcel de Groot. We worden ze eerder al. Ja, voordat jullie beginnen. Even uh, jullie programma heet Voor We Verder gaan. Hè. Dat moet nog in première gaan. Dus we zijn zeer vereerd dat jullie hier al zijn nu. Dankjewel. En ik las met theaterteksten ook van Thomas Verbocht. Uh, wat moet ik me voorstellen? T dus het is een avond met songs, met liedjes van jullie. Ja, de, de nadruk ligt op uh, theaterconcert. Dus echt uh, liedjes. Maar. Ik vind het altijd leuk als er tussen liedjes uh, wat verteld wordt. Soms ook niet. Maar iets wat, wat ik niet zelf zou kunnen verzinnen... dus ook niet uitleggen waar het lied over gaat... maar even op het verkeerde been zetten of jij op het juiste been. En daar heb ik Thomas voor gevraagd, Thomas Verbocht. En die heeft een soort korte anekdotes geschreven... En die werken heel goed, vind ik zelf. Ik kijk naar Marcel. En die beaamt dat? Ja, ik... Zou zijn niet anders durven. Zou ik niet anders durven. En jullie zingen ook duetten, neem ik aan? Er wordt hier en daar wat geduetteerd, ja. Wat gaan jullie nu zingen? Ook samen, of niet? Beatrice heeft een vertaling gemaakt. Van Chris Christofferson? Van Chris Christofferson, ja. En dan okay. was ik Chris, en dan was zij uh, Roberta. Ja, en, ik <laughs> en nog even, mm -hmm. volgende week, Kleine komedie in Amsterdam. Ja. 7, als mensen ja. jullie een levende lijf ja. willen ja. zien. Ja, er zijn okay. nog kaartjes. Oké. Okay. Okay. Okay. En jullie hebben het vertaald als, help me, heel hard door de nacht. Ja. Door het gordijn schijnt neonlicht. En in dit late avonduur. Leid mijn haar langs jouw gezicht. Als een schaduw langs de muur. Kom eens liggen, voel mijn huid. Tot de eerste vogelvlui. Ik vraag het lief, ik vraag het zal.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 Nou, om goed of fout, om wie of wat ons hier bracht. Na de duivel met de daglicht. Ik heb je nodig deze nacht. Gisteren heeft nooit bestaan. Is geen morgen die ons wacht. Ik slaap vannacht niet graag alleen. Help me heel uit door de nacht. Ik vraag het lief, ik vraag het zacht. Help me heel. van de Poel en Marcel de Groot. En help me heel huids door de nacht uit het programma Voor We Verder Gaan. Volgende week in Amsterdam, in de Kleine Comedie. Hartelijk dank voor jullie komst hier. Ja. Goed, wij gaan het hebben over Beste Vriend. Dat is het nieuwe boek van Robert Vuijsje. Het gaat over Samuel Green, een BN'er die zichzelf heel erg belangrijk vindt. Die uh, vooral bezig is met het uh, lezen wat er over hem geschreven wordt. Op Twitter bijvoorbeeld. Die heel erg druk bezig is met in televisieprogramma's optreden. totdat zijn relatiestuk loopt en daarmee zijn band met zijn zoontje onder druk komt te staan. Robert Vuijsje. Goedenavond. Goedenavond. Dag. Het lang verwachte vervolg van je eerste boek Alleen maar Net de Mens. Ik zie het hier zelf staan in het persbericht. Je moet om lachen ja. van je uitgever. Lang verwachte opvolger. Ja. ja, dat betekent dat de verwachtingen hoog gespannen zijn. Maar ook zoiets als: van ja, het, we hebben er lang op moeten wachten. Of heb jij er heel lang aan moeten werken of zo? Zo'n soort gevoel zit erin. Ik heb er lang aan moeten werken, wat gedeeltelijk was doordat ik wilde dat het goed zou worden en dat ik uh, er uitgebreid aan ging werken. En er was ook een, een combinatie van uh, mijn werk en privé, die allebei nogal uh, chaotisch waren, waardoor het me niet ja niet lukte om, nee. uh, om echt te gaan zitten en, en te werken. Maar ik heb wel... een ingewikkelde periode. periode uh, ja, en ik had daardoor... Nou ja, het, ieder uh, nadeel heeft zijn voordeel. Ik, ik heb daardoor wel heel, heel lang daarover kunnen nadenken hoe ik het wilde gaan doen. En heel lang aantekeningen kunnen maken van dingen die ik om mij heen zag gebeuren. En daarna heb ik eigenlijk aan het begin van 2011, dus precies een jaar geleden, heb ik besloten van nu moet ik maar eens echt het boek zelf gaan schrijven. Ja. En daar heb ik nou ja, dus precies een, een kalenderjaar uh, over gedaan. Ja. En het, dat verliep wel... Nou ja, ik vind zelf een jaar nou ja, dat ik dat nog redelijk snel gedaan heb. Uh, en, nou ja, en Het voordeel was dat ik dus heel veel aantekeningen had... en er al heel duidelijk over had nagedacht hoe ik, hoe ik het wilde gaan doen. Ja. Het, het is het verhaal over, uh, ja, ik zeg het maar heel simpel... een, een, een relatie die kapot gaat en, en de moeite die de hoofdpersoon heeft... om dan de band met zijn zoontje in stand te houden... Die hoofdpersoon heeft zelf ook nog wel een appeltje te schillen met zijn eigen vader. Die is ook gaan scheiden. Ja. En het speelt zich af tegen een decor. Want daar moest ik zo om lachen toen je hier binnenkwam. Voordat de uitzending begon. Het ja. decor van talkshows. Van de leegheid van radio. En vooral tv-programma's. En, ja. en vreselijk. En jij wordt juist nu voor het radiodagboek van lunch. Van de collega's hier op ja, radio klopt. 1 gevolgd door iemand met een microfoon. Ja. Dus dat was wel vrij geestig. Maar je, je, je beschrijft vrij genadeloos hoe het eraan toegaat. Vooral bij televisieprogramma's. Ja. Nou ja, radio is uiteraard veel inhoudelijker en veel, <laughs> veel uh, uh, beter dan, of nou ja. Je hoeft het niet te zeggen. Nee, nee, nee. Ik weet dat nee, televisie is ook. Het is niet dat ik. Ik hoop niet dat het uitsluitend genadeloos is. Want de, het is ook iets wat. Nee, het meest... is heel, heel geestig. En het ja. is ook, maar het geeft wel aan hoe je bijvoorbeeld. Hoe de hoofdpersoon aanschuift in een talkshow. En dan natuurlijk heel goed uit moet kijken of hij wel op het goede moment aan het woord komt. En, verdomme, ja. en dan krijgt hij net een onderwerp. Een vraag over iets anders juist dan waarvoor hij gekomen is. Ja, nee, het zijn allemaal hele. Ja. Het lijkt van buitenaf lijkt het alsof het heel spontaan gaat... maar waarschijnlijk zijn er op dat moment ook... hele grote commerciële en persoonlijke belangen... die binnen een paar seconden... Uh, beslissend zijn over iemands uh, carrière. Of, ja. uh, en ik... Uh, nou ja, het is niet dat ik... Dat alleen maar veroordeel of alleen maar slecht vindt, Want Kennelijk vond ik het zelf zo interessant hoe dat allemaal werkt. Dat ik er een heel boek over wilde. Want namelijk schrijven. voor een deel meegemaakt bij je vorige boek natuurlijk. Ja. Enorm veel publiciteit over je heen gekregen. Ja. Aangeschoven in dat soort programma's. Ja, klopt. Nou, ja, het, ja, het, ik, ik weet niet of mensen dat zullen geloven, maar ik, had, ik ben hiervoor dus zelf schrijvend journalist tien jaar lang geweest. Of nou, dat, dat zullen mensen wel geloven, maar uh, ik had tijdens die periode al het idee opgevat dat ik een boek wilde schrijven over of een roman over roem. Alleen had ik er zelf niet heel veel first-hand knowledge. Of ja wel, veel Toen van de, van, ja, ja, wel van de andere kant hoe, ja. hoe, hoe, hoe andere mensen dat ondergingen. Ja. Maar ja, als een soort uh, geschenk uit de hemel... Werd me, <laughs> werd me de blik gegund achter hoe dat achter de schermen gaat... en hoe, wat voor soort gevoelens dat kan oproepen. Ja. Dus daardoor kwam eigenlijk wat ik wilde gaan doen... Ja, kwam in mijn eigen leven toevallig... Uh... Ja, maar goed, nou zit jij, want daar moest ik ook meteen aan denken... ook toen ik die volgende van jouw uitgever zag. Dus jij, na jouw debuut, ja. veel publiciteit. Nou, je hebt uitgelegd hoe, hoe moeilijk dat was om de rust te vinden... uiteindelijk om te schrijven. Ja. Ja, je zit nu hier, ik las dit weekend... Uh, in, in de, het magazine van de Volkskrant interview. Ik weet niet wat er allemaal nog meer op stapel staat. Je, dus nu kun je weer in de publiciteit gaan storten... omwille van je boek, want dat wil die ja. uitgever ook natuurlijk van je. Ja, nee, dat, dat klopt. Ja, ik, ik zei al... En heb je... Een journalist die weer die vragen stelt. En die vragen ga je allemaal straks ja. tot honderd keer toe, net als je maar, hoofdpersoon krijgen. Ja, nou ja, wat dat betreft, is het, is het jammer dat ik dit boek dus al heb afgerond voordat dit hele, <lacht> dit hele circuit weer, weer uh, begint. Ja. Dus het, het is, ja, ik het moet wel zeggen dat ik ben nu dus iets van een paar weken bezig met uh, de promotie van dit boek, met een aantal artikelen die nog moeten verschijnen. En bevalt dat? Uh, ja, nou ja, ja, ik ben heel vereerd dat zoveel mensen ge geïnteresseerd zijn in wat wat ik dus bedacht en, en geschreven heb, mm. maar ik merk wel dat het als je een paar ja in mijn geval is het dan een paar weken dat je iedere dag dag in dag uit dus zeg maar over jezelf bezig bent en de hele dag over jezelf aan het vertellen bent, dat ik dat ik al na een paar weken merk dat dat niet helemaal gezond is nee. en dat dat je jezelf ik, hoort herhalen. Ja, nou ja, en ook dat de het uitgangspunt van dat het steeds over jou moet gaan. Ja. En in mijn geval is het een paar weken. Maar als dat ja, jaar in, jaar uit, dag in, dag uit... jarenlang zo doorgaat... is niet gezond. En, nou ja, en ik denk dat dat... Of tenminste, ik hoop dat het op die manier... een wel iets universeler verhaal wordt over... in het algemeen hoe onze maatschappij nu werkt. Dat dat ja, een, een soort mechanisme is wat ontstaan is. Wat ja, misschien niet... Ja, wat sowieso anders is dan het vroeger was. maar En dat ja, gewoon niet helemaal niet helemaal gezond is. Nee, maar goed, maar het gaat over jouw boek natuurlijk. Hè? Ja. Want daarom zijn we jou geïnteresseerd. Het gaat over je boek. Ja, nee, dat, dat in, mijn hier. in mijn geval is het, is het dit boek. En ja. niet alleen mijn, mijn persoon. Nee, ja. zeg maar in dat boek... Ja, en dan gaat het misschien toch weer over jouw persoon. In dat ja. boek, vervolgens... Ga, want heel geestig beschrijf je allemaal... maar dan gaat het over de hoofdpersoon en zijn zoontje. Zijn relatie die stuk loopt. Ja. Zijn eigen vader, van wie het huwelijk blijkbaar ook is stuk gelopen vroeger... Ja. En die hoofdpersoon heeft daar nogal wat op af te rekenen, zomaar zeggen. Ja. Begreep ik nou goed dat jouw vader dit boek heeft gelezen? <laughs> en dat hij toen riep: van ja, maar zo was het helemaal niet? Ja, nee, dat is een hele. Uh, ja, in mijn ogen grappige discussie. Dat ik, ik liet het aan hem lezen en ik zei erbij dat het fictie was. En daarna uh, zei hij, nadat hij het gelezen had, van ja, maar dat is helemaal niet waar. En toen zei ik. Ja, dat zei ik al. Het is, het is fictie. Dus ik, ik heb nog nooit een, een discussie gehad... waarbij twee mensen hetzelfde standpunt verdedigen... maar er toch niet met elkaar eens zijn. En dat, nou ja, in die zin vond ik dat wel uh, ja, grappig. En ik, ja, ik denk dat het boek, zeg maar, in de, ja, zoals dat in literatuur heet... de eerste laag gaat inderdaad over de moderne obsessie met roem... in onze samenleving. Maar ik denk dat de werkelijke tweede laag gaat over... Ja, vader-zoon-relaties of, of relaties tussen ouders en kinderen. Ja, en dat en, is het moment ook volgens mij waarop het boekje echt gaat raken. ook Als je het leest. Want de, dat hoop ik. Dat de, de ja. de deel daarvoor is heel geestig. Heel, dus heel goed Zeker als je deze wereld een beetje kent. Ja, dat is ook precies zoals het allemaal gaat. Mm -hmm. Maar dan gaat het natuurlijk over dingen waar het echt over gaat in het leven. Ja, nou ik, ja, ik heb geprobeerd... Ja, in eerste instantie zou je niet denken dat roem... Iets te maken heeft met vader-zoon relaties, maar ik, ik hoop dat het me gelukt is om die twee dingen die mij nou ja, kennelijk de laatste jaren hebben beziggehouden, terwijl die in eerste instantie niet direct iets met elkaar te maken hebben, maar dat ik die toch op een bepaalde manier aan elkaar heb weten te verbinden. Ja, natuurlijk dat, ook omdat de vader van die hoofdpersoon blijkbaar ook beroemd is. Iets ja. dingen heeft gedaan die heel belangrijk waren. Ja, in het boek wordt het omschreven als dat mensen aan de hoofdrolspeler vragen van... jouw vader is toch ook iemand? Ja. Alsof ja, iemand die op een kantoor werkt niet iemand zou zijn. Nee. Je bent pas iemand als, als je nou ja, iemand bent die, die kennelijk beroemd is. Ja. Maar blijkbaar ook zo iemand die dan, als je daar je zoontje even brengt... Om, uh, ja, hij moet er even op oppassen. Hij moet er eigenlijk, ja, je ja. zou verwachten, dan zou hij ermee spelen... Ja. Maar dan dus gewoon dat, dat jongetje aan zijn lot overlaat. Ja, nou ja dat, dat werd dan als een soort uh, generatieconflict. Vroeger uh, ja. hadden we niet al dat gedoe met uh, oppassen... of, of uh, dat je dan helemaal met het kind bezig moet zijn... maar dat kinderen zichzelf bezighouden. Uh, ja. Hoe belangrijk is jouw eigen jongste zoontje voor jou? Uh, ja, nou, Ik heb er dus... Ja... Uh, Meerdere, ja. Hè? Uh, ja. Ik heb er een van wie de, zeg maar de oudste zijn moeder... Uh, ben ik uh, niet meer mee. Dus nee. die is waarschijnlijk de, het meeste de inspiratie geweest... voor de, het zoontje uit dit boek. Ja. En de, nee, de jongste met zijn moeder ben ik gelukkig. En ik ga er vanuit dat ik dat voor altijd uh, blijf. Ja. Uh, maar ik merk wel dat er... een. En dat is misschien ook iets een kenmerk van deze tijd met allemaal mensen die gaan scheiden of allemaal dingen die zich voordoen. Ik merk wel dat de relatie met het kind van wie de ouders nog samen zijn, veel vanzelfsprekender is dan de, de getroebleerde relatie die het automatisch wordt... Als, als de ouders dus niet meer bij elkaar zijn. Ja, dat wordt ook wel vrij mooi beschreven in het boek. In de zin van als je als de hoofdpersoon bij school staat... Ja. en om zich heen kijkt, ja, dat zijn dan eigenlijk zeg maar zeggen de normale ouders. Hè? De ouders die, die het gelukt is in ieder geval om ja. bij elkaar te blijven. En dat als je bij elkaar bent, dat je dan ook nog bij dat kind bent natuurlijk. Ja, dat, ja, samen... dat is een hele, in deze moderne tijd een hele prestatie... om. Ja. Om gewoon bij elkaar te blijven. Wat misschien vroeger vanzelfsprekend was, is nu ja, bijna. F... Nou, ik, zal niet zelfs... ik zal niet zeggen vanzelfsprekend niet zo. Maar dat is steeds moeilijker. Of je, je merkt dat het steeds moeilijker wordt. Om. Ja, je zou zeggen dat het heel gewoon is dat je gewoon bij elkaar blijft. Maar dat is. Ja, dat kennelijk. Wordt dat steeds moeilijker in, uh, in deze wereld? Ja, dus jij vertelde net, want dat is dan eigenlijk ook weer ja, licht ironisch, dat het, je dat het eigenlijk een zware bevalling is geweest om dit boek te schrijven door je privéomstandigheden. Ja. Dus dat was juist dat dat allemaal onhandig ging en dat, uh, ja. dat je uit elkaar ging en noem maar op. En... Ja. Nou ja, ik denk dat je. Ik kon zeg maar op de korte termijn. artikelen of columns of. Dat, dat lukte nog wel. Ja. Maar. Want dat voor... is tussendoor nog van je verschenen bundeling van columns. Ja. En nee, dat klopt. Maar om. een hele roman is. Ja, toch veel. een veel meer opvattender werk. waar je echt. voor. Ja, gewoon in, ja, in mijn geval minstens een jaar voor moet gaan zitten. om echt. en weten dat je daar. de komende jaar op kunt concentreren. En ja. dat. Nee, ik weet niet hoe andere romanciers dat doen. Maar <laughs> uh, ja, voor in mijn geval kon in die chaos... Ja, kon dat, mij lukte het niet. Nee, het is je prachtig gelukt. Um, ja, nou dan zijn we een beetje aan het einde van uh, dit interview... over jouw nieuwe boek. <laughs> Dank je wel. Viel het mee? Uh, ja hoor, nee, ik, ik vond het uh, heel... Uh, ja, ja, ik voor, heel verwacht je nou dat de komende interviews ook zich... Eindeloos gaan herhalen met deze vragen. Zoals je uh, nou, beschrijft ook in je boek, zoals dat ik, vaak met interviews nou, gaat. Ik ben, Naar aanleiding van mijn eerste boek uh, waren het veel vragen die zich nogal herhaalden over uh, voluptueuze zwarte vrouwen en, en, uh, uh, en uh, autobiografische gehalte. van ja, het boek komt dat allemaal uit je eigen leven was Precies. de vraag. Natuurlijk. En, nou, en gaat ik had het over dat, jouw vriendin. Ja, ik, nee, en dat waren vragen die zich eigenlijk al. Tot, tot dit boek zich eindeloos herhaald hebben. Dus ik, ik hoop eigenlijk dat met dit boek een paar nieuwe uh, vragen komen... die zich dan steeds gaan herhalen. Maar dat het in ieder geval nieuwe, uh, ja. andere vragen zijn. Kan je lekker in oefenen. Wat is je volgende optreden, weet je dat al? In, in welke talkshow kunnen we je bevonden? Uh, je weet niks, zeker in het leven, maar de planning is Paul en Witteman... Kijk, maar, en dan uh, weet je het. Hè? Nou goed, dat beschrijf je allemaal ook. Ja. Dat je ook moet letten hoe anderen aan tafel over jouw onderwerp... iets Precies. heel anders gaan. Ja. Ja. Oké, okay. en laat geen seconde wit vallen. Okay. Ik dank je hartelijk. Robert Vuijs, je beste vriend, verschijnt aanstaande donderdag. Hè? Ja, nou, misschien zelfs iets eerder. Oké, okay. goed. Hartelijk dank voor je komst. Dank je. Dad, I didn't always understand I wanna know I guess you'll always be was een tijd dat er altijd platen werden gedraaid in het oog... die dan precies pasten bij het onderwerp dat we hadden gehoord. Dit is puur toeval dat we dit nummer van Case Choice draaiden. Want het stond heel netjes op de lijst. Dad. Voor vader. Op weg naar Londen. Een Brits parlementariër, een lord, Michael Bates... die die hele afstand loopt. Want hij is een flink eind hiervoor al begonnen... Voor een goed doel. Hij wil een VN-resolutie onder de aandacht brengen die bepaalt dat er tijdens de Olympische Spelen wereldwijd iets heel bijzonders zou moeten gebeuren. Um, daar gaan we over praten. Uh, we hadden Lord Bates, die heel druk is, uh, net vlak voor de uitzending even aan de lijn. En ik voer hem om te beginnen waar hij nu is. I'm in Den Haag. I'm pleased to say. En yes, heb just arrived with the snow. With the snow, was it a hard journey? <laughs> it has been quite a hard journey, uh, um, particularly uh, uh, the, the past uh, couple of months. So, no, but it, it's great to be here. It's a very strategic place for peace and uh, justice, and, it, and therefore the opportunity to visit here was one that was just uh, too good to miss. Yeah. Where did you start? Uh, I started in Olympia in Greece, which is on the Peloponnese, And uh, that was uh, 2,700 miles or 4,300 kilometers uh, ago in April last year. Uh, so I started there because that is the birthplace of the ancient Olympic Games. And then I've walked through, this is my 15th country uh, that I visited on my uh, walk uh, through. And I've got about another 400 kilometers to go before I'm back in London. And your feet are still all right. My feet are okay. I have one or two problems. I, I fell in the Alps and uh, broke my arm and dislocated my shoulder, which has oh uh, made it quite difficult to carry my rucksack. But uh, mm. um, it's also, I found that the advantage of breaking your arm is that you forget the pain in the feet. <laughs> yes. You call your initiative the Walk for Truth. What do you intend to achieve exactly? Well, the is a resolution of the United Nations General Assembly, which in the past everyone has signed, but nobody has ever implemented. And it calls for people to pursue initiatives for peace and reconciliation uh, during the period of the Olympic and Paralympic Games. The point of the truce was simply to say that if peace was possible for 16 days, it might show that peace was possible for longer. Yeah, and so no more fighting in Syria for 16 days? <laughs> Well, and it and it would well, be possible to stop violence over there. Well, in a sense, I would direct that question to the government in Damascus, because the government in Damascus in Syria have signed the United Nations resolution, saying in October, saying they will observe the Olympic truce. Uh, and all I am saying to governments, whether they be Syria, the United Kingdom, the United States, uh, or indeed the Netherlands, is you have put your name to this resolution. I'm just interested to know what you intend to do to implement it. Oké. Okay. voor now, have a good night's sleep. Thank you very much. Lord Bates, ik zal een heel even kleine korte samenvatting van het voorafgaande geven. Hij is dus vertrokken vanuit Olympia. Geboorteplaats van de Olympische gedachte. Vijftiende land is hij inmiddels doorgewandeld. Hij heeft nog 400 kilometer te gaan. Vertelde tussen neus en lippen door nog even dat hij een arm gebroken heeft. Maar dat hij dus bezig is met the walk to... True's met T-R-U-C-E-cijfer, dat is van het bestand, de bestandstocht. En hij verwijst naar een VN-resolutie die ondertekend is. Een groot aantal landen waarin ze zeggen dat gedurende de Olympische Spelen... die 16 dagen allerlei vredesinitiatieven gesteund zouden moeten worden. Dat is dus waar hij mee bezig is. Goedenavond, Vic Meijer. Goedenavond. Klassicus, historicus. En Lord Bates, meneer Meijer, die heeft dat Olympische bestand niet zelf bedacht, hè? Nee, dat heeft hij niet bedacht. Er zijn verschillende theorieën over. Maar de meest gangbare is dat voor de inrichting de van de Olympische Spelen al... was er een koning Ifitos. En er was in zijn gebied pest uitgebroken. En toen moest hij de Olympische Spelen nieuw leven inblazen. En dat moest hij doen, terwijl hij dan tegelijkertijd ervoor zorgde... dat er een wapenstilstand kwam tussen alle mensen die zouden deelnemen. En toen die Olympische Spelen officieel in gang gezet werden en dat is in 776, toen werd er altijd bij alle Spelen, eens in de vier jaar, werden er dan gezanten op uitgestuurd naar alle Griekse steden en die lagen van de Spaanse oostkust tot de Zwarte Zeekust. En als ze dan naar Olympia wilden, dan werd er gedurende één maand voor de Spelen, gedurende de Spelen en één maand na de Spelen werd er dan niet gevochten en staten die wel gingen vechten... mochten niet meedoen aan de Olympische Spelen. Oké, okay. en, en, en hielden de meester zich daar dan aan? Ja, meestal hield men zich eraan. Er zijn wel eens gevallen bekend dat uh, een staat het niet gedaan heeft. De Spartanen worden daar wel eens van beschuldigd. En het is ook wel eens voorgekomen dat huurlingen van Alexander de Grote... Nou ja, zijn huurlingen natuurlijk niet de meest betrouwbare mensen... dat huurlingen... Uh, reizigers, supporters, die op weg waren naar de Olympische Spelen... hebben uh, uitgekleed en beroofd. Ja, um, en daarna dan sloeg iedereen uh, elkaar de hersens gewoon weer in. Ja, want die Griekse stadstaten die waren hopeloos verdeeld. Griekenland is nu verdeeld, maar toen was dat nog veel erger. Uh, uh, de hele Griekse wereld bestond uit 100 tot 200 stadstaten. Dat is nauwelijks te zeggen. En die strekte zich uit van... De West-Mediterrane Zee, dus Marseille en in Spanje, tot in het Zwarte Zeegebied. En al die Grieken kwamen dan eens in de vier jaar samen in Olympia. 40.000 kijkers en uh, atleten, die elkaar dan op verschillende onderdelen uh, bestreden. En dan was het tegelijkertijd, was er vrede. Dan was het de beroemde wapenstilstand van de Grieken, waar allen zich aan hielden, zodat iedereen veilig Olympia dat ligt in de provincie Elis, kon uh, bereiken. Ja. ja, maar goed, maar daarna dus uh, gingen ze gewoon elkaar ging met weer, Daarna ging het weer keihard verder. Want die Griekse stadstaatwereld was voortdurend met elkaar in competitie. Mm -hmm. En wat dat betreft, als je dat nu omzet naar mondiale niveau... Ja. vind ik dat initiatief uh, een fantastisch initiatief. En ik, ik realiseer me dat het natuurlijk vooral een symbolisch iets zal zijn... maar het zet de mensen wel weer eens eventjes aan het denken dat als je Olympische Spelen kan organiseren... en je organiseert dan een spel van verbroedering, dat het dan... Uh ook in andere tijden uh, zo kan zijn. Ja, maar tegelijkertijd klinkt het natuurlijk ook wel een beetje... want ik zei tegen die Lord ja. Bates ook al, ja, denk aan Syrië. Ja. Wat, wat, wat moet je daarmee nee, je daarmee voorstellen kan niet, dan? Je kan niet verwachten dat staten die met elkaar in oorlog zijn... dat die het ineens uh, nu opgeven. En in die Griekse wereld denk ik ook... dat het officieel wel altijd zo werd afgekondigd... maar dat heus wel eens de hand ermee gelicht zal zijn. Ja, want, want daar hadden ze ook hun eigen Syrië... en dan ging dat gewoon door natuurlijk. Ja, dat hadden ze ook. Ik bedoel, het was ook, ook, ook een enorme vredewereld. Maar die, die Olympische Spelen, dat was echt het eikpunt van de Grieken. Hm. Daar voelden zij ook hun superioriteit ten opzichte van alle anderen. Ja, maar want... goed, en wat je ook zou kunnen zeggen... natuurlijk als je zijn gedachtegang doorzet van die Lord Bates... Ja, luister eens, als je er niet op die manier over wilt denken... dan mag je eigenlijk ook niet meedoen aan de Spelen. Ja, maar dat, dat is eigenlijk is natuurlijk... ook wat hij zegt, hè? Ja, het is, het is natuurlijk... En ik zou het mooi vinden als de Verenigde Naties daartoe overging. Maar het is natuurlijk niet reëel om het zo te doen. Maar ik vind het idee geweldig, al is het alleen al... dat iedereen daardoor aan het denken wordt gezet... wat er mogelijk zou kunnen zijn... Ja. Want het klinkt ook een beetje natuurlijk als de, de kerstbestanden... in de Eerste Wereldoorlog. Hè? Dat, ja. dat, dat, dan, dan was het uh, Hosanna en daarna dan, uh, sloegen de gifgranaten en weer om je het weer. Uit. Overigens moeten we natuurlijk wel weten... dat op de Olympische Spelen werd er natuurlijk ook behoorlijk gestreden. Want wij denken... Altijd dat de spelen, de moderne spelen, de spelen van verbroedering zijn. Maar in de oudheid was dat een keiharde competitie. Het idee van baron Pierre de Coubertin dat deelnemen is belangrijker dan winnen. En, en doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. En amateurisme via het tijd. Dat was niet bij de dat, Grieken zo. Dat is allemaal in strijd met de Grieken. Het was een competitie. Alleen de eerste plaats gold. Uh, slechte kandidaten werden geweerd. En amateurisme was het ook niet, want het waren ook prof-atleten... zoals nu de prof en de honkballers en anderen... die nu deel deelnemen, ook professionals zijn. Echt letterlijk? Het waren toen echt mensen die waren. Dat waren echt hè? mensen. Die atleten die in de oudheid uh, deelnamen... dat waren goed getrainde mensen. Die kregen geld van hun stadstaat. En dan gingen ze... Uh, de Olympische Spelen meedoen. Daar kreeg je dan een olijftak, een olijfkrans. Maar daarna gingen ze dan in een soort prijscircuit... en dan kregen ze prijzen waarmee ze dan zich in leven konden houden. Ja. Dus het waren gewoon professionals, alleen niet zo goed betaald als nu. Nee. Maar al met al, meneer Meijer, concluderend, uh, fijn. Dat initiatief van die Lord Bates. En we hopen dat hij goed veilig aankomt in Londen... en dat iedereen ja. eens goed nadenkt over wat hij eigenlijk bedoelt te zeggen. En dat mensen er weer eens op gedrukt worden. Dat ze erover nadenken, dat is al een winstpunt. Oké. Okay. Ik dank u hartelijk, Fik Meijer, over het initiatief van Lord Bytes. En dit zijn onze gasten, hè? Met onze eindtune, Beatrice van der Poel en Marcel de Gaat. nog te zeggen een En een laatste glas im nou, kan je mooier eindigen? Ik dacht het niet. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Rustelijk. Dit is Radio 1.